2 uur. Dit is Radio 1. Deona de Graaf. Goedemiddag. De Tour gaat richting Tour over 218 vlakke kilometers. Radio Tour is er na het nos Journaal van 2 uur met Marion Koekoek. Minister Kamp voelt niets voor de BTW-verhoging BTW van 19 naar 21 procent ongedaan te maken, zoals winkeliers vragen. Detailhandel Nederland zegt dat mensen door de BTW-verhoging van vorig jaar minder kopen, dat de schatkist daardoor geld misloopt en dat de maatregel moet worden teruggedraaid. Kamp zegt dat dat niet gaat gebeuren. Tegelijk met de BTW-verhoging zijn volgens hem andere belastingen omlaag gegaan. Bijvoorbeeld is er een verlaging met 1,5 miljard geweest van de inkomstenbelasting. Maar ook andere belastingtarieven zijn verlaagd. Dus het is een verschuiving geweest die plaats heeft gevonden. En waar aan de ene kant dus de mensen wat hogere btw moeten betalen... hebben ze aan de andere kant dan relatief iets meer te besteden gekregen. En dat heeft elkaar dus gecompenseerd. Kamp benadrukt dat de overheid nog steeds meer uitgeeft dan dat er binnenkomt. Van belastingverlaging kan volgens hem daarom nu ook geen sprake zijn. Zorgverzekeraars hebben vorig jaar 1,2 miljard euro bespaard... door rekeningen goed te controleren. Vaak werden verkeerde bedragen gedeclareerd... omdat het tarief niet klopte... of omdat er verkeerde administratieve codes werden gebruikt. Ook declareren mensen soms per ongeluk behandelingen... die niet onder hun dekking vallen. Als er opzettelijk onjuiste declaraties worden ingediend is er sprake van fraude. De bestrijding daarvan leverde vorig jaar 6 miljoen op. Daarbij ging het om vaak om instellingen en bureaus die zorg declareerden die nooit was geleverd. Het fraudebedrag is dus veel lager dan het totaal van onterechte declaraties... zegt voorzitter Rauvoet van Zorgverzekeraars Nederland. 1,2 miljard kan natuurlijk ook een deel zetten wat moet willen verkeerd ingediend is. Maar wat aan de voorkant al tegengehouden wordt, daar kan een component fraude in zitten. Maar het voor de verzekering is natuurlijk dat zorggeld, de premie euro die je betaalt, europremies die je betaalt, dat die ook terechtkomen bij de zorg waarvoor het bedoeld is. De Israëlische legerchef wil de strijdkrachten afslanken. Stef Shafgans pleit voor een kleiner en moderner militair apparaat. Israëlische media melden dat hij zijn plannen aan de regering heeft voorgelegd. Gans stelt voor panzereenheden en delen van de luchtmacht en de marine op te heffen. Mogelijk verliezen 5.000 beroepsmilitairen hun baan. Gans wil verder de inlichtingendiensten verbeteren en de luchtmacht met de allernieuwste gevechtsvliegtoestellen uitrusten. Ook wil hij investeren in militaire computertechnologie en wil hij geld vrijmaken om de burgerbevolking beter tegen raketten te beschermen. Marco Pantani wordt niet geschrapt als winnaar van de Ronde van Frankrijk. Dat heeft de voorzitter van de internationale wielerunie McQuaid... aan de ouders van de overleden wielrenner laten weten. Vorige week sloot McQuaid niet uit dat Pantani... zijn overwinning uit 1998 zou kwijtraken... als zijn naam op een lijst van dopinggebruikers zou staan... die de Franse overheid binnenkort openbaar maakt. Maar McQuaid is nu van deze uitspraak teruggekomen. Marco Pantani overleed in 2004 aan een overdosis cocaïne. Dan nog het weer. Vanmiddag geleidelijk wat meer zon, maar er blijft veel bewolking. Het is droog en het wordt 17 tot 22 graden. Er waait een matige noordelijke wind. Morgen veel bewolking en dan kan er wat motregen vallen. Het wordt 17 tot 21 graden. Er is ook verkeersinformatie van de ANWB. John Sahoka. Met een file op de ringweg Amsterdam. De A10 Zuid richting Den Haag. Daar staat tussen afrit Rai en Knoop de Nieuwe Meer. Twee kilometer door een ongeluk. Bij Knoop het de Nieuwe Meer is de linkerreis afgesloten.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 Dat oh, blijkt wel denk ik. En uh, ja, daar ben ik gewoon blij mee. Ze hebben gewoon uh, schitterend gereden. Ja, volgens mij fucking snel. Man. Prima gedaan Laurens. Dan... I'm heb je nou that he lost some seconds in the finals. Vroom so... is toch tijd kwijtgeraakt. geraakt. Hij heeft de niet de snelste tijd te pakken. Tony Maarten is de snelste. Ja, we staan nu 3 en 6, super toch. Met Geo Levens, Sebastian Timmerman, Jurgen Willaert, Steven Dalebout, Jurgen van den Berg en Diorne de Graaf. NOS Radio 1. Goedemiddag, allemaal. Etappe nummer 12 in de Tour de France neemt de renners mee naar bekend terrein. Het gaat over 218 kilometer naar Tour. De finishplaats van de herfstklassieker Parijs Tour. Geen cool te bekennen, dus je zou zeggen: dat wordt een massasprint videolippen zou de aanval toch nog kunnen lonen vandaag. De geschiedenis van Parijs Tour, die najaars klassieker leert dat de aanval toch loont in een klassieker waar het normaal gesproken voor de sprinters is. Dat hebben we ook gezien bij de eerdere Tour aankomsten hier in deze prachtige Franse stad tussen de Loire en de Cher ingeklemd. We hebben vijf koplopers, die gaan het proberen vandaag daarbij. Eén man van de Nederlandse ploeg, Juan Antonio Flecha van vacansoleil DCM. Op weg met Radio Tour de France. Kom even, Tour Lundi, 8 juillet. Repos à Saint-Nazaire. Luisteraars, blijf aan uw toestand. Zijn we er klaar voor? Radio Tour de France. Op, Op. Oh là là, le plus beau reste à venir à Radio Tour de France. is passé ma station? Hier zijn alle zenders heel verschrikt. Goedemiddag. Kijk nou, dat is toevallig. You to notice me too De eerste plaat van Radio Tour de France van donderdag 11 juli. Donna Summer, this time I know it's for real. Dubbel feest was het voor Omega Pharma Quickstep gisteren Tony Martin, hij moest er even op wachten... maar hij won uiteindelijk die individuele tijdrit. En ploegleider Wilfried Peters was jarig. En mede daarom zocht Steven Dalebout hem vanochtend op. Ja, gisteren was heel verjaardag. En dat was al het, het mooiste verjaardagscadeau wenselijk van Tony Martin. Dan zeker vast als je de tijd tijdrit kunt winnen en dan vroom kunt kloppen. Juist op je verjaardag, we nemen de witte trui terug. Dan uh, heb je een mooi einde van de dag. Via een, een reden om te vieren, ja. ja. Was u over Tony Martin, was u uh, daar verbaasd over... naar hoe hij in de kreukels lag aan het begin van deze tour... Uh, zo'n tijdrit neerzetten? Dat is zeker een vast. want ik durfde het niet aan te kennen. In Corsica had ik natuurlijk wel heel veel vraagtekens. En, uh, ik denk dat er geen 2% renders zijn die nog in de wedstrijd blijven. En uh, wat hij daar gepresteerd heeft... Om toch zo te recupereren. Chapeau uh, over karakter dat deze man heeft. Ja, onder andere hè, zijn hele rug lag open. Hoe is dat dan mogelijk? Ik bedoel, hoe is hij behandeld zodat hij wel ja, dit kon presteren? 54 per uur gemiddeld. Ja, als je dit is snelheid ik denk ik dat het twee, op twee na snelste tijden was van, van, van de Tour de France. En uh, echt waar die, die, die pijngrens die jij kan verleggen of uh, ook uh, de laatste week heeft gehad. Dus ik, ik denk dat er weinig mensen dat kunnen verdragen. Vandaag is weer een, een dag voor de sprinters. Tenminste, daar ga ik wel even van uit. Denkt u dat ook? Tours is, tours is al niet alleen uh, vandaag, maar ook de laatste jaren altijd de plaats van, uh, waar een aspert plaatsvindt. En ik denk dat vandaag, zeker in het begin wordt het wel uh, wat zijwind verwacht. Maar de grootste kans om een sprint is wel uh, in Tours. Ja. Hoe uh, bekijkt u die hele, de hele polemiek die er is ontstaan rondom Mark Cavendish? Uh, gisteren werd hij zelfs bekogeld met urine door een... Een hooligan, door een overlaat zullen we het maar noemen. Ja, hoe bekijkt u dat? Ik ben het allemaal overdreven. Ik denk, uh, in elke punt uh, zijn er heel veel risico's. En uh, spijtig genoeg van Tom, uh, Tom Willers, maar die, die actie komt van achter. Tom die laat zich uitzakken en dan is er een moment, die jongens die moeten hem passeren. Een van de gevaarlijkste uh, opdrachten van, van, van iedereen. Elke ploeg heeft zowel iemand die een sprint aantrekt. En elke ploeg heeft iemand uh, in, in gevaar. En dat is een van de gevaarlijkste jongens die, uh, die zich laten uitzakken. Uh, de meningen zijn er inderdaad over verdeeld. Hè. -sprinters en sprinters zeggen, nou, aan de ene kant zeggen ze... Van, uh, er is niks wat Mark Cavendish heeft fout gedaan. Sommige mensen vinden dat van wel. Uh, maar goed, er is dus wel een soort van uh, ja, oproer rondom, rondom hem uh, ontstaan. Hoe is Mark Cavendish er zelf onder? Maar ik denk dat uh, de mensen die op de fiets gezeten hebben, die weten over wat ze spreken, denk ik. En uh, ook de jury spreekt over hetzelfde. ik denk niemand doet zoiets uh, expres om het zo te noemen. En uh, dat is een situatie van de wedstrijd. In elk punt of elke manoeuvre wordt er een gevaar uh, geacht. En dit was uh, een van de gevaarlijkste punten. Mark neemt neem zich uh, dat erg dat uh, sommige mensen zo denken. Maar dat is eenmaal zo. Ik denk dat de bepaalde mensen moeten naar luisteren. En, uh, het publiek langs de kant, die zijn supporters. ...van één of elke landgenoot. En uh, die hebben een eigen opinie. Ja. is het wat jullie betreft nu ook gewoon klaar? Of, of ja, bij, bij Argo zeggen ze... ...we willen graag dat hij nog een keer excuses komt aanbieden? Ik denk dat we geen kinderen zijn. Hè? <lacht> ik denk... Uh, ...je moet een beetje kijken ook... Uh, ik denk ...dat in uh, de hele gebeuren... ...dat iedereen wel uh, professioneel moet, moet, gebruiken, uh, moet blijven. Dus dat is een nee? Dat, dat gaat niet gebeuren? Maar dat heb ik niet gezegd. Hè? Dat zeg jij weer. Ja nou, Ik vroeg me even af wat u precies zei. Nee, ik zeg gewoon... nu moet je professioneel gedragen. En ik denk, uh, iedereen is wel professioneel bezig. We hebben gewoon contact gelegd met hem ook, dus geen probleem. Denk. Ja, dus wat ze ook al zeggen van, nou, mag nog wel even langskomen bij de bus. Dat vindt u nu niet nodig? Dat, dat, dat heb ik niet gezegd. Iedereen heeft zijn werk te doen. Uh, maar wat, wat gaat er nou gebeuren? Gaat het wel of niet de, gebeuren? De, de jongens gaan, ze zijn in, in, uh, in de wedstrijd, zoals we toen, uh, zijn volwassen genoeg. Ja. Uh, nog één ding over die aankomst uh, vandaag. Want het is eigenlijk de hele dag opmaken voor de massasprint. Dat, dat wordt er dan verwacht. Uh, en dan aan het einde ligt er nog in één keer een haakse bocht. En dan moet je aan de organisatie van de Tour vragen. En die maken de aankomst plaats bij niet. En wat, wat vindt u daarvan? Ja, elke plaats heeft zijn eigen ding. Ik heb ooit al andere aankoopplaatsen gezien. Elke renner weet hoe dat hem zijn moet voorbereiden. En dat gaan we vandaag ook doen. Steven Dalebout, was dat met Wilfried Peters? Ja, het is duidelijk grote kans op een massasprint. Alhoewel, er zijn er een paar die daar anders over denken. Gio, wie zijn er weg? Er zijn er vijf man weg. Gavazzi, Francesco Gavazzi, de Italiaan in dienst van Astana. Die dacht meteen na het vertrek. Ik demareer. Hij kreeg vier mannen met zich mee. Hij kreeg Romain Sicard met zich mee. Fransman in dienst van een Baskische ploeg. Hij rijdt bij Euskaltel. Dan gaat er verder ook nog mee Manuele Mori, Italiaan van Lampre. Dan hebben we Anthony Delaplace, Laplace, Fransman van Sun. En we hebben gewoon Antonio Fletcher, die ik al eerder genoemd heb. De man die weet wat het is om een tour-etappe te winnen. Die ook weet wat het is om met een groepje aan te komen. En in de slotfase gewoon echt spannende finale te maken. En uh, we weten ook uit het verleden van die klassieker van Parijs Tour... dat het echt wel kan natuurlijk in Tour. Want uh, kijk je naar de geschiedenis, ja dan uh, zie je toch dat vaak ook deze klassieker... deze klassieker waarvan ze zeggen dat het eigenlijk in de massasprint zou moeten eindigen... dat er toch vaak uh, mensen wegrijden in de finale en ook wegblijven. Erik Dekker is daar een goed voorbeeld van. Die won hier Parijs Tour ooit vlak voor de aanstormende meute. Voor het, het peloton dat uh, vergeefs sprinten. En kijk ik in de Tourgeschiedenis, dan kwamen we hier... een 2005 voor het laatst aan. Daar won uh, Tom Bone won doen, uh, de sprint in Tour. Dat was wel een uh, echte sprint. Leon van Bon in 2000, ook winnaar. Niet een massasprint toen. Een etappe over 198,5 kilometer. Ja, en dan uh, kun je het hele rijtje afgaan. Uh, natuurlijk, kansen zijn er voor de sprinters. Maar ze moeten oppassen voor de vluchters. We kennen de finishplaats goed hè, van de najaarsklassieke Parijs Tour. Is die streep nou ook op dezelfde plek getrokken? Ach, was het maar waar, Dionne. Mijn hart bloed. Want ik zit hier op een, uh, buiten, in een buitenwijk van, uh, van uh, Toer. Ik oh. kijk op een paar... Ja... Lelijke, industriële gebouwen. En op uh, het bekende blauwgeel van een Zweeds woonwarenhuis. Dan weet jij waarover ik het heb. Ja, ik denk, uh, ja. Ik denk dat, ik, uh, dat ik het weet, ja. Zelfs de Fransen doen het. <lacht> Zelfs de Fransen eten gehaktballetjes in saus. En uh, die gaan daar naartoe. En uh, de Deense collega naast me die is er zojuist evenwezen eten. En die zegt, ja, eigenlijk alles wat uit Scandinavië komt is goed. Dus <lacht> ik uh, heb meteen mijn kans genomen. Maar ja, het is toch doodzonde, hè? Vroeger die aankomst. En uh, natuurlijk, uh, vroeger zegt niet alles. Maar die aankomst op de avenue de Gramont. Dat was gewoon drie kilometer lang. Recht door sprinten over een hele brede weg. Je kon de aankomst echt al van kilometers ver zien liggen. Je zag de renners daar ook aankomen tussen de bomen door. Was altijd een fantastisch gezicht. Dat was nou echt een koninklijke entree in een hele mooie stad. Want we zijn er vandaag ook weer doorheen gereden. We zaten er gisteravond al. Tours is echt een prachtige stad, ingeklemd tussen twee rivieren. Een van die rivieren is de Loire. Nou, dan weet je het wel. Maar nu maken ze dus een bocht. Ze rijden de hele andere kant van de stad op, ver weg van de monumentale gebouwen. En uh, ja, helaas, die avenue de Gramont daar loopt nu een tramlijn. En uh, vandaar dat die weg niet meer gebruikt wordt. Ook niet meer voor de finish van uh, Parijs Tour. En ze finishen dus hier op dat uh, industrieterrein. En dan maken ze ook nog eens een keer een hele rare hoek in de laatste kilometer. Is dat. Waarvan je denkt van jongen, jongen, jongen, twee haakse bochten. Echt een, een bijna 180 graden draai. Hoe krijgen ze het voor elkaar in volle sprint? Maar Robbie McEwen en die heeft een verstand van Australische sprinter. Die gaat tegenwoordig verkennen altijd voor de mannen van Green Edge van Orica. Uh, Australische de ploeg van Matthew Goss, de sprinter die er nog niet aan te pas is gekomen en die zegt, het valt allemaal wel mee. De eerste bocht, daar kun je nog vol doorheen trappen. De tweede bocht, daar moet je inderdaad even de pedalen stilhouden, eh, maar daar kom je ook wel goed doorheen. Alleen, we zijn er zelf langs gelopen en we zien dan toch wel dat het asfalt er niet helemaal lekker bij ligt. Die bocht die loopt een beetje schuin de verkeerde kant op. Dus eh, je moet wel oppassen als je daar met volle snelheid, met 70 km per uur, doorheen wil. We gaan ervan uit dat het een massasprint wordt. Dat vinden de vijf die eh, nu op kop liggen niet zo heel erg dat wij daarvan uitgaan, want die proberen natuurlijk wel. Maar ik neem aan dat de sprinters de koers een beetje gaan uh, controleren. Zou uh, Mark Cavendish, uh, Wilfried Peters en uh, Steven Dalebout hadden het er net ja. nog over... Uh, zou die tot op het bot getergd zijn? Daar zou ik me best iets bij kunnen voorstellen. Ja, ik denk het wel. Het karakter van Kevin is een beetje kennende. En ik ken hem niet persoonlijk, maar natuurlijk uit uh, nou, de uitlatingen van Cavendish op tv. Je ziet hem wel eens af en toe... Ja, het is een, een, een vaatje buskruid en uh, die haalt echt wel motivatie uit, uh, uit, uit die etappen van gisteren... waarin die besprenkeld werd met, uh, met urine, bekogeld werd met urine... waarin die uitgescholden werd door mensen die langs de kant stonden. Dat heeft hem wel degelijk geprikkeld en hij is echt zo'n mannetje die dan denkt van... nou, wacht maar eens even. Jongens, ik laat het straks wel eens even zien. Maar ja, dan moet hij wel voor goede huizen komen... want er zitten nogal wat goede sprinters in dit peloton. Hè? Ze hadden de poed keurig verdeeld. Uh, alleen in Saint-Malo heeft Marcel Kittel besloten om meteen weer een voorschotje te nemen op de buit. En die won daar dus zijn tweede etappe. De rest staat op één. Kevin is staat ook op één. En het is een eer te na om dat gewoon over zijn kant te laten gaan. Dus ik denk dat Kevin is inderdaad tot op het bot getergd is. Ja. Ik wil nog heel even met je naar de leider, uh, Christopher Froome. Um, ik vroeg me af, hij heeft maandag heeft hij gezegd... ja, ik maak me niet zo druk om uh, Bauke Mollema en uh, Dam. Zie ik niet echt als concurrenten. Denk jij ja dat hij na gisteren toch even gaat denken... wacht heel even, Bauke Mollema, dan moet ik even opletten. Ja, ik denk het eerlijk gezegd wel. Uh, ik heb uh, Lequipe hier voor me liggen. Hè. En uh, die Franse krant, als je die erbij pakt... dan uh, zie je gewoon meteen uh, op uh, de tweede sportpagina... want ze vinden blijkbaar toch andere sporten... voetbal vinden ze belangrijker. En uh, ja, nog meer voetbal. Twee uh, pagina's eerst met voetbal en dan wielrennen. Maar daar zie je ze staan, hè, die mannetjes in het groen van Belkin. Eerst Bouke Mollema, uh, die zich heeft laten zien hier. En dan uh, Laurens Tendam, Dam, die zegt dat hij nooit verwachtte... dat hij zo'n gemiddelde zou rijden in een tijdrit. Ze worden opgemerkt door de kranten... Uh, het wordt zelfs Le Gang Nederlandaise genoemd, oftewel de Nederlandse bende... ...deze twee, omdat ze alle twee natuurlijk goed staan... ...in het klassement bij de eerste zes. En Lekip rekent ermee. En ik denk eerlijk gezegd dat ook Christopher Froome... ...er nog wel een beetje rekening mee gaat houden hoor. Want waarom zou hij met Mollema geen rekening houden... ...en wel met Valverde en Contador? Want Mollema doet voorlopig absoluut niet voor die mannen onder. En ook wat dat betreft komt zijn terrein natuurlijk ook wel. Dat kun je ook zeggen van Contador... ...die altijd een sterke derde week rijdt. Dus daar verwacht ik nog heel wat meer van. Maar Mollema doet daar niet voor onder. En als Froome verstandig is, dan houdt hij in elk geval rekening mee. Ze, maar voorlopig hoeft hij zich niet zorgen te maken. Maar hij staat natuurlijk ongelooflijk goed in het algemeen klassement. Met een ruime voorsprong op de hele concurrentie. Ici, Radio Tour de France. got good shit, don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're on a wrong way, back from the good. I'm only painting a picture telling where we could, be yeah, like a heart in a dashway should. You that gave it away, you had it till you took your pick. But I keep walking on, keep open doors, keep open for all that the car is yours. Keep those on home, cause I don't wanna live in a broken home, girl. I'm 2008, Metcon, begging. Ja, het is nog een heel end. En het lijkt allemaal uh, uit te lopen op een massasprint. Maar je moet wel blijven opletten, Gio. Ja, zeker. En zeker als je gaat plassen. Het is een beetje een raar verhaal misschien. Maar uh, ja, iedereen die regelmatig naar de Tour kijkt... die weet hoe dat gaat. Renners die proberen... Fietsend eventjes hun urine te lozen aan de kant van de weg. Zeker als er geen publiek langs de kant van de weg staat. Want dan kun je nog voor beboet worden als je dat doet... terwijl er mensen in de buurt staan. En mik dat maar eens een beetje precies uit dat je dat net doet... op een plekje waar weinig volk aan de kant van de weg staat. Maar goed, de meeste renners kunnen dat. Het tempo ligt dan meestal niet hoog en al rijdend. Soms worden de kopmannen geduwd door de knechten. Dat betekent dat ze gewoon ook ja, niet hoeven bij te trappen. Want dat lukt natuurlijk niet als je net je behoefte aan het doen bent... Maar uh, het gaat soms ook wel eens mis. En je zag het zojuist. Een aantal coureurs die uh, aan het uh, urineren was. En uh, in één keer, huppakee, valpartij van uh, Biel K3. Fransman, voormalige bolletjesstruidrager. En ook Romain Bardet, een andere Fransman. Al plassende, lag er al bij. Maar uh, de heren hebben gewoon even van de gelegenheid gebruik gemaakt... om nu maar gewoon even aan de kant van de weg te blijven staan. En daar gewoon eventjes te zorgen dat de blaas leeg is. Zodat ze hun weg weer kunnen vervolgen. In een peloton dat niet echt haast maakt. Het is vooral... De de ploeg van Cavendish die het werk doet. Maar de voorsprong wordt wel wat minder. Het is een beetje het bekende spelletje tussen de kopgroep en het peloton. De kopgroep die weet dat ze dus niet voluit hoeven te rijden om weg te blijven. En dus ook iets rustiger kunnen gaan rijden. Het peloton dat dan hetzelfde tempo aanhoudt. En voorlopig is die achterstand van het peloton weer teruggebracht naar 6 minuten en 21 seconden. We kijken nog eventjes naar K3 die daar inderdaad eventjes de schade aan het opnemen is. Voelt even wat aan zijn helm... Hij was zojuist ook, werd hij even op de schouders geslagen door de dokter. Oppassen maar dat hij daar net niet op teruggekomen bent. En hij hangt nu aan de ploegleiderswagen om in elk geval even te praten... en een bidonnetje aan te nemen, zodat hij zijn weg weer kan vervolgen. Het is een val zonder erg, zoals ze dat zo mooi bij onze zuiderburen zeggen. Dus niets aan de hand. Gelukkig. Wij gaan eens even bellen met een ploegleider. Een ploegleider in koers. En wij hebben aan de telefoon Rudy Kemna van Argo Shimano. Goedemiddag, Rudy. Goedemiddag. Gaat het nog zoals uh, jullie hadden bedacht? Ja, ik zet het bedenken net een uh, lullig valpartijtje. Ja, dat hoorden we net van Rio. <lacht> letterlijk even figuurlijk. Maar uh, <lacht> het, gaat, uh, het gaat hard, moet ik zeggen. Uh, nu is het even weer wat rustiger. We hebben weer uh, wat controle. Maar de kopgroep die, uh, die maakt een heel uh, behoorlijk tempo, wint op de kant. Maakt het uh, niet makkelijker. Uh, het is onder controle nu, dus nu gaat het goed. Maar uh, als in het begin toch wel even. Uh, ja, opletten en, uh, en flink doorrijden. Want jullie uh, moeten natuurlijk de koers controleren, samen met de andere sprintersploegen. Nou, we willen... Ben je er nog, Rudy? Oh jee. We hebben altijd een beetje... Dat is eigenlijk ook wel spannend. We hebben altijd een beetje moeilijk contact. Ben je er nog, Rudy? Ja, ik ben er nog. Ah, gelukkig. Ga door. Ja, ik zei dus, uh, we gaan uh, de boel controleren. We willen een massasprint maken. Dat doen we... Gelukkig en uh, maakt het makkelijker met meerdere ploegen. Maar we zullen er absoluut voor, uh, voor gaan. Ja, en jullie hebben hier ook wel rekening mee gehouden hè? dat er eerst een groepje weg zou rijden, toch? Ja, nee, dat is wel, uh, dat is wel het normale verhaal. En het groepje lijkt harder dan we verwacht hadden. Ja. En uh, de wind is ook uh, meer op de kant dan we verwacht hadden. Okay. Dus dat maakt het niet makkelijker. Nee, het zijn dus eigenlijk lastige omstandigheden vandaag, toch? Ja, toch wel. Het, het, het het lijkt niet zo dat het uh, alle, de peloton blijft bij elkaar, ja. maar ik denk dat het in het peloton nog een vervelend dagje is, omdat je toch de uh, hele dag een beetje in de wind rijdt. Um, even naar die, naar, die, uh, naar die finish, want er zitten ook een paar lastige bochten in. Hè? Is het gevaarlijk? Ja, we hebben vanmorgen gesproken over uh, een dubbele sprint. Uh, gevaarlijk denk ik niet, dat ja, is altijd gevaarlijk natuurlijk, uh, omdat het uh, hectisch is en iedereen wil van voren zitten. Maar de straten zijn oké, okay. uh, breed genoeg. We hebben twee bochten vlak voor de finish, de laatste kilometer. En daar zal het wel heel hectisch worden. Want als je daar uh, niet de goede positie hebt, nou, dan ga je de sprint niet meer winnen. Dus het zal eigenlijk een sprint worden naar de laatste twee bochten. Ja. En dan nog een keer sprinten naar de finish. Oké. Okay. En de renners, hebben ze het verkend? Hebben ze het goed gezien? Ja, we hebben, we hebben op streetview gekeken. We hebben mannen die vooruit rijden en nog een keer precies kijken hoe de wind staat. Um, daar uh, daar gaat het niet aan liggen. We gaan, uh, de, we gaan weten wat er uh, op ons afkomt. En kan Tom Velers weer helemaal zijn werk doen? Is hij helemaal hersteld? Ja, hij is, hij is opzienbarend uh, uh, aan het genezen. Het is niet helemaal hersteld, want hij zit echt helemaal onder de schaafwonden. Ja. Maar hij voelt zich goed. Hij, uh, hij, heeft niet echt veel last. Oh, hij heeft er niet echt veel last van. Oh, kijk, weer gaat een volgende tijdje. Nee, het, het rent even heel snel hier in de caravaan. Wie ligt daar? Nee, er ligt niemand. Oh. Bijna valt een tijdje in de caravan met de auto. Oh, Dat doe ik okay. altijd spannend. Um, maar Tom is oké. Okay. Oké, okay, dus hij kan optimaal die sprint aantrekken voor Kittel? Ja, we gaan er vanuit. We zijn nog niet in de finale, maar hij, hij voelt zich prima vanmorgen. En hij is uh, gretig en, uh, en fel genoeg om, uh, om zijn job te willen doen. Ik, ik had het net even met uh, Gio Lippens er ook over. Houden jullie de rekening mee dat, dat Cavendish na alles wat er gebeurd is... Uh, samen met zijn ploeggenoten natuurlijk, enorm getergd zal zijn? Nou, Mark een beetje kennen deze hij altijd. <laughs> uh, en dat is ook goed, want hij is een echte winnaar. Uh, ik denk dat er niet veel verandert uh, ten opzichte van twee dagen geleden. Uh, wij, willen, wij willen gewoon winnen. En we willen, uh, uh, de concurrent zal daar niet uh, blij mee zijn. Daarom maakt het, wordt de strijd zo mooi. Ja. Nou, jullie hebben er al twee te pakken. Komt misschien een derde bij, hè? Ja, oh, en misschien nog één. Nee, ja, we willen niet vooruitlopen, maar vandaag ah, ah, willen we gewoon winnen weer. En ja. uh, we weten dat het kan. En uh, we gaan er gewoon voor. Heel we, veel weten succes. Het, we weten ook dat het. Uh, Zomaar niet kan zijn. Dat is ook uh, het mooie van de sport. Ja. Nou, het is nog. Uh, hoe lang nog, Rudy? We hebben 105 kilometer gedaan. Oké. Okay, Als nou. kijken, dan is het nog uh, een kleine 90, hè? Dus de rust is, is er nog? Ja, de rust is op dit moment weer gekeerd. Ik hoor net van mijn collega Adi dat we 2.13 rijden vandaag. Dus we gaan er nog 10 bij doen. Wat zegt hij nou? Ik word goed geïnformeerd nu. We rijden 218 vandaag en geen 200. Ja, klopt. Dus dit is nog iets langer. <laughs> nog 18 kilometer erbij. Jongens, ja. succes daar. Dank je wel. Uh, de groet aan Adi. Oké, okay. groet terug. Hoi. Dit is Radio 1. Het is half drie geweest. Tijd voor het NOS journaal met Marion Koekoek. Minister Kamp is niet van plan de BTW weer te verlagen zoals de winkeliers graag willen. Detailhandel Nederland zegt dat er minder verkocht wordt door de verhoging van de BTW van 19 naar 21 procent en dat winkeliers daardoor failliet gaan. Kamp zegt dat het nu niet de tijd is voor belastingverlaging en hij vindt ook dat bedrijven geen geld moeten uitgeven als ze het niet hebben. Voor het eerst heeft een grote internetprovider bekendgemaakt... hoe vaak er gegevens zijn afgestaan aan opsporingsdiensten. Access4All gaf vorig jaar 150 keer gehoor aan een vordering... van bijvoorbeeld de politie of de FIOT. Het ging meestal om klantgegevens. In 42 gevallen ging het om de afgetapte inhoud van telefoongesprekken... e-mails of ander internetverkeer. Zorgverzekeraars hebben vorig jaar 1,2 miljard euro bespaard... door rekeningen goed te controleren. Door administratieve fouten werden vaak verkeerde bedragen uitgekeerd. Ook werd er soms minder zorg geleverd dan dat er was gedeclareerd. Fraudebestrijding leverde veel minder op, namelijk 6 miljoen. En de Israëlische legerchef wil de strijdkrachten afslanken. Nick Gans pleit voor een kleiner en moderner militair apparaat. Israëlische media melden dat hij zijn plannen aan de regering heeft voorgelegd en mogelijk verliezen daardoor 5000 beroepsmilitairen in Israël hun baan. Tot zover. Er is de ANWB verkeersinformatie Jolanda van der Velde. Er staat nog een file op de A10, de ring Amsterdam-Zuid richting Den Haag. Er was een aanrijding, de rijstroken zijn weer open. Tussen Amstel Business Park en Knopen de Nieuwe Meer nog 5 kilometer. Tussen Deurne en Horst Zevenum rijden geen treinen na een aanrijding. Treinreizers tussen Eindhoven en Venlo hebben daardoor een uur, meer dan een uur vertraging. Radio voor de Frans, de Toi qui marche dans le vent Seul dans la trop grande ville Avec le cafard tranquille Du passant Toi qu'elle a laissé tomber Pour courir vers d'autres lunes Pour courir d'autres fortunes L'important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 Cascadeur, soleil, couchant Tu passes devant les banques Si tu n'es que sale d'un banque L'important, l'important C'est la rose, l'important C'est la rose, l'important C'est la rose, crois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 C'est la rose, c'est la rose, c'est la rose, c'est la rose, crois-moi. Toi pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant. A ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps L'important c'est la rose La crois-moi. De tourartiest van vandaag is Gilbert Béco, L'important, c'est La rose. Sebastian Timmerman, Gio Lippens. De kopgroep rijdt harder dan ze bij Argos in ieder geval hadden verwacht. Hè? En het waait ook harder. Het kan ook ja. wel zwaar worden misschien. Ja, het kan zwaar worden, uh, zowel voor de kopgroep als voor het peloton. Zeker als die wind inderdaad niet uit de richting komt die ze van tevoren hadden verwacht. Want iedereen sprak eigenlijk van uh, meewind, waardoor het een uh, ja, etappe zou worden gejaagd door de wind in de richting van Tour, zoals we dat eerder ook wel eens hebben gezien... in etappes in deze streek, eh, waar het behoorlijk kan waaien. Maar ja, als die wind dan een beetje schuin tegenstaat... dan wordt het eh, een heel ander verhaal. Dan moeten ze werken, zowel in de kopgroep als in het peloton. In het peloton gebeurt dat op dit moment, hoor. Want daar ligt het tempo toch aardig hoog. Met nog 102,2 kilometer te rijden. En dan zien we zelfs dat de ploeg van Christopher Froome... ...keurig hun beurtjes meedraait aan kop van het peloton samen met die sprintersploegen. We zien daar een mannetje van Sky zitten, een mannetje van Lotto, de ploeg van André Greipel. Een mannetje natuurlijk voor Cavendish, een mannetje voor Marcel Kittel van Argo simano En zo draaien die ploegen keurig om beurten, draaien ze eventjes mee aan kop van het peloton. En zie je gewoon een heel lang gerekt peloton door die prachtige mooie streek... ...langs die fantastisch mooie kastelen. De gele trui dragen daar vrij vooraan in het peloton. En het waren zojuist zelfs twee mannen van Algo Simano die daar meedraaiden. Want het was niet alleen Johannes Freulinger, de Duitser die we heel vaak al op kop hebben zien rijden in vlakke etappes. Maar ook Simon Geske, de man die toch eigenlijk een klein beetje voor het middengebergte wordt uh, gespaard. Die uh, draaide zojuist even zijn beurt keurig mee. Maar heeft zich inmiddels alweer wat laten terugzakken. Nu is het uh, in de, achter de rug van Freulinger. Uh, Ze zitten daar wel nog met z'n tweeën. Die witte mannen in dienst van de sprinter die al twee etappes te pakken heeft. De voorsprong blijft nu een beetje ongewijzigd, zes minuten en 14 seconden 101,3 kilometer nog te rijden. In een uh, hele leuke etappe. Leuker in ieder geval uh, dan uh, we hadden verwacht op voorhand. Want we dachten, nou, ja, misschien rijdt er inderdaad alweer een groepje weg. En dan krijgen ze zo'n 3-4 uh, minuten van het uh, peloton. En die gaan dan uh, controleren, daarna rijden en dan sprinten. Maar door die wind en uh, de, de, de, ja, de snelheid hier vooraan. Is het uh, gewoon een hele leuke etappe om tot nu toe na te kijken. Want de vijf rijders houden er continu al een uh, hoog tempo op na. De groep met Juan Antonio Fletcher de Fransman, of de Fransman, hoor mijn mij de Spanjaard natuurlijk... in Nederlandse dienst van vakantseleid DCM. Hij uh, rijdt hier met uh, de Italiaan Mori, de Italiaan Gavazzi... en dan de Franse de La Place en uh, Romer Sicard. En we zijn al in montigny le -Reri. En dat betekent dat we 117 kilometer hebben afgelegd. En hier hadden we moeten zijn, volgens het snelste schema... Uh, aan 44 kilometer per uur gemiddeld berekend, om 14 uur 49. Nou, we liggen daar dus uh, behoorlijk op voor... Dus voor de mensen die nog even in een barretje zaten... en nog even een kopje koffie aan het drinken waren... om een broodje aan het eten waren... en dachten, nou, we hebben nog wel tien minuten... en dan kunnen we naar buiten om de renners te kijken. Die hebben pech. En er staan veel mensen langs de kant die geen pech hebben. Die hebben er al een paar uur gestaan. En die kijken nu naar die vijf koplopers. De weg loopt hier eventjes omhoog... in een dag dat we geen officiële beklimming hebben. Maar het is, zoals we al vaker hebben genoemd... in deze Ronde van Frankrijk, een beetje Frans vlak. Het gaat een beetje op en het gaat een beetje neer... Nu rijden ze dan een beetje langs de bomen, hebben ze de beschutting dus eventjes te pakken. Maar die wind die, uh, hadden ze er net in het voordeel. Die uh, joeg ze er net uh, helemaal voort. Want na de raviteering naar het plaatsje Duurtal is, is de weg een beetje gedraaid. En dus hadden ze er net geen keiharde zijwind. Maar de wind schuin van achteren. En dus kan het nog wel eens een uh, attractieve finale worden met deze sterke groep. Want er zitten toch een paar erkende hardrijders bij. Die dus meer dan zes minuten nog altijd voorsprong heeft op het peloton. We gaan nog eventjes terug naar gisteren. vakantie Thomas de Gent werd de derde... achter Tony Martin en Christopher Froome. Een historisch goede tijdrit voor een Belg. De vakantseleirenner is de eerste zuiderbuur die op het podium eindigt sinds 1985... toen won Erik van der Aarde de 31,8 kilometer lange tijdrit in Villa de lans Hangkok zocht Thomas de Gent op vlak voor de start vandaag. In een tijdrit kan je, je niet verstoppen. Kan je niet uh, doen of dat je goed bent of niet goed bent. Dat is zo eerlijk als wat. Je was hartstikke goed gisteren. Ja, ik had van, uh, vanaf kilometer uh, nul echt goede benen. En uh, op zo'n tijdrit als gisteren waar je veel kracht nodig hebt... dan, dan voelt dat ook of je die, die elf rond krijgt of niet. En dat was gisteren wel het geval. Ik kon, uh, kon een mooi tempo aanhouden. Het was heel hard afzien, maar ja, dat is voor iedereen wel. En uh, uiteindelijk was hij in de uitslag wel, wel beter dan verhoopt. Was, was je verbaasd over je power die je had gisteren? Ja, als je kijkt uh, hoe slecht dat eigenlijk uh, ervoor was, ja, zo slecht. Het was gewoon niet goed in het begin. En uh, ja, nu, na de, na de rustdag, is alles veel beter geworden. Ben je er doorheen? Ja, die rustdag heeft echt wel uh, wonderen gedaan. Uh, ik heb heel hele dag goed kunnen rusten, veel kunnen slapen. Eindelijk eens uitslapen ook. We hadden een goede kamer, goede bedden. Dus het was, uh, het was wel fantastisch. Kijk eens vooruit dan. Ik bedoel, je hebt nu dit in je, in je achterzak zitten. Dat moet je moraal geven. Kijk, kijk eens wat, wat er allemaal in zit voor jou de komende anderhalve week nog. Uh, ja, de, de, de bergritten, uh, daar wil ik wel nog iets proberen. En uh, de volgende tijdrit is ook wel belangrijk voor mij. En dan heb je nog gewoon de, de, de vlakke etappes zodat je nog eens mee kunt schuiven in, uh, in ontsnapping. En uh, zo proberen toch uh, de rit te winnen. Ja, een moraal, hè? Dat, uh, dat is heel belangrijk, hè? dat blijkt. En daar kan je naar het komen. Ja, de, de moraal is nu wel echt goed. Zeker, uh, zeker na gisteren en uh, ook bij de rest van de ploeg. Uh, we hebben al heel mooie uitslagen gereden en we, we tonen ons bijna iedere dag. Dus uh, we hopen van dit uh, te kunnen aanhouden tot in Parijs. Wat staat er dan in dat kader voor jullie vandaag op het programma? Ik bedoel, iedereen verwacht natuurlijk een sprint. Maar gaan we weer iemand van jullie zien? Wat, wat, wat is een beetje het plan? Ja, we zijn met een aantal renners aan meemogen in, in de ontsnapping. En anders is het uh, voor, uh, voor de Van Poppels en voor Boekmans in de sprint. En uh, zij zullen wel, uh, regelen wie dat er mag sprinten en uh, wie dat voor wie moet werken. En uh, een van die drie moet alles sinds kort zitten. Iets anders? Is het prettig dat het, uh, ja, dat het even een graadje of 10, 15 koeler uh, is? Ja, het is toch wel ineens fris. Uh, ik heb van uh, de, de, de hele toer nog geen trui moeten aandoen. En nu, uh, nu heb ik spijt dat ik hem niet bij heb. Dus uh, ja, het is toch heel even aanpassen. Maar zolang dat niet regent is het allemaal goed voor mij. Ja, ze wilden iemand uh, mee in de kopgroep uh, bij Vakant Soleil. En dat hebben ze ook, uh, namelijk Fletcher. En ze gaan harder dan voorspeld, hè Gio? Ja, ze gaan toch harder dan voorspeld. Maar ja, die woorden van Rudy Kemna met die wind opzij... die neem ik dan toch maar erg serieus. Want hij kan het weten, want hij staat in contact met die renners. Dat betekent in elk geval wel dat het tempo ja, toch niet echt zo hoog zal blijven... als we misschien wel hadden verwacht. Er was een aardig stukje zojuist. Er is hier een website van de organisatie. En die melden natuurlijk alle zaken rond die tour. Die melden alle tijdverschillen. Die melden wat details over de renners. En die hadden zojuist een opmerking over de snelste etappe. ooit in de Tour in 1999 in deze streek. Die finish was in Blois, niet zo gek ver bij Tour vandaan. En daar werd een etappe gereden met een gemiddelde... ...pas op hè, over de hele etappe van 50 kilometer en 355 meter per uur. Mario Cipollini won die gevleugelde etappe. En die Tour -organisatie, althans de mannen die daar werken voor die Tour -organisatie, ...die besloten met het cryptische zinnetje... ...ach, iedereen zat in die etappe in 1999 boven de 50... En dan ga je denken, waar hebben ze het over? En dan ineens valt het kwartje ja, boven de 50 heen, wat de krietwaarde in de tijd. 50 natuurlijk. En uh, dus het is een grapje van de tourorganisatie zelf. Althans mannen die daarvoor werken over uh, het uh, verleden van het wielrennen. Blijkbaar uh, ja, denken ze er hier toch ook wat, uh, wat losser over dan dat ze dat in het verleden deden. Maar dus zo verschrikkelijk hard gaat het uh, op dit moment niet. Hoewel je wel nog steeds dat langgerekte peloton ziet. En ook merk dat de voorsprong uh, niet eens uh, opneemt. Uh, dat de voorsprong niet eens uh, toeneemt. Want... Uh, de ...of afneemt wou ik zeggen. De voorsprong neemt zelfs toe. 6 minuten en 23 seconden met nog 97 kilometer ongeveer te rijden. En zojuist zagen we in de ravitaillering een valpartijtje. Een klein valpartijtje, net als die valpartij eerder... Van uh, Biel Kadri en uh, Alexandre Genier, Dat was de andere man die erbij lag. Uh, die zijn inmiddels aangesloten in het peloton. De man die nu op de grond lag was Gatis Smukulis. Een led van Katusha. De kopgroep die heeft er allemaal geen last van. Daar lopen ze het minste risico. Hoewel dat moet je ook nooit zeggen in de Tour de France. Vraag dat maar aan Fletcher, de man die in de kopgroep zit. Ja, want die uh, werd uh, in de in de etappe van Johnny Hogeland destijds ook in het prikkeldraad gereden natuurlijk. Dat uh, moeten we niet vergeten. Niet alleen Hogeland lag daar, maar Fletcha dus toen ook. En Flecia zit nu hier in uh, de kopgroep... samen met Manuele Mori, met Sika, Francisco Gavazzi... en Anthony de La Plassa. Hij heeft er net eventjes Aard Vierouten bij zich gehad. Want uh, niet Jean-Paul van Poppel, maar Aard Vierouten... heeft uh, dit keer plaatsgenomen in uh, de wagen achter de kopgroep. De tweede ploegleiderswagen. En zo demde dat treintje van want zo mogen we het toch wel noemen, hoor. Dend dit maar door, door dit, uh, deze prachtige omgeving. Omgeving met heel veel, uh, uh, ja, veel, veel agrarische invloeden, zullen we het maar noemen. Veel landbouw en veeteelt vindt hier plaats in dit gebied. En natuurlijk de chateau inderdaad. Langzaam maar zeker hebben we de eerste kasteeltjes al mogen bewonderen. Links en rechts van de weg. De renners hebben daar allemaal geen oog voor. Allemaal de handen onder in de beugel. Nu weer op zo'n kaars, kaars, kaarsrechte weg. Je ziet gewoon in de verte al die weg keer omhoog en daarna ongetwijfeld ook weer naar beneden gaan. Dus wat dat betreft wordt dat straks misschien in de finale wel een voordeel voor het peloton als ze dan heel ver voor zich uit kunnen kijken en de kopgroep kunnen zien. Maar met meer dan zes minuten voorsprong heeft het peloton dat voordeel absoluut nog niet. We, gaan, uh, we rijden weer dik boven de 50 kilometer per uur, ook omdat de weg een beetje naar beneden gaat en omdat die wind nog altijd schuin van achteren waait. En zo wordt die kopgroep van vijf verder voortgeblazen. In de richting van Tour. Radio. Radio. Uit 1985, Glenn Frey, the heat is on. ha. Ja. Luke, ja. toch? Hey, ja. Luc. Hey, Luc. Fijn, kijk, ik hoopte heel even dat ik ook een tourflitje was. Maar uh, nou ja, goed. De, op de laatste dag krijg jij een tourflitje? Yes, yes. Nou, normale etappe zit in de middenin. En hoewel we toch al meer dan anderhalve week onderweg zijn, hebben de renners er toch ook echt wel zin in vandaag. Johnny Hoogland heeft iets nieuws bedacht. Kreet van de dag heeft hij uh, verzonnen. Ik begrijp er helemaal, echt helemaal geen ene s'nachts van, maar <lacht> ik lees toch maar voor, het staat op Twitter. Hij zegt: Kreet van de dag, Semmerszaken, Semmerszaken, hey, hey, hey. Ooh. <gasps> Ja, ik weet het ook niet. Leo dan, die zegt op zijn Twitter dat de koers vandaag 218 kilometer lang is. En hij zegt, hopen dat zonnetje erdoor komt. Of zijn we toch iets verwend dit jaar? En Johnny Hoogland reageert erop met semmerzaken. Semmerzaken, hé, hé, hé. Ik weet niet wat het is. Het is een, een, een plaatsje ergens in Oost-Vlaanderen. Hoe schrijf je dat? Semmer met een S. Semmerzaken met een Z okay. in het midden. Bram Tankink is kennelijk niet bijgelovig. Want die durft het volgende op Twitter te zetten. Op weg naar de start voor misschien wel de makkelijkste etappe van de ronde. Nou, laten we er dan maar van genieten. Ik klop even voor hem af. Luk, jij bent full professional. Ja, dat klopt. Luc, als... als als haar urine getest moet worden? Ja, van van Dionne. Wat moet dan betalen? Uh, ja, wat kost dat? Uh, ik doe dat soort testjes een beetje bij in mijn Twitter-kantoortje. Dus ik denk dat Dionne voor een paar tientjes al klaar is. Per plasje. Per plasje, inderdaad. Ja, en dan uh, zes plasjes, vijf betalen. Maar goed dat je erover begint. <lacht> doping. Uh, ik moet zeggen, daar hoor je op Twitter toch maar weinig over. Hoor. Ik had wel iets meer negatieve reacties verwacht bij overwinningen van bijvoorbeeld Froome met meteen heel veel verdachtsmakingen. Maar dat valt eigenlijk wel mee. Toch een aantal. Carolyn, die zegt, zeg wat je wilt over doping. Deze rennen blijven de sterkste atleten die er zijn. Google maar eens op Tony Martin plus schaafwonden. Chris Hofstra zegt, gezien de prestatie van Andy Schlek... lijkt de Tour toch redelijk schoon te zijn. En Steven Stennekes, die lijkt dat ook te zien. Hij zegt, Contador is het mooiste voorbeeld van met en zonder doping. Ewout van der Linden die zegt, ik ben misschien wat te goed van vertrouwen... maar ik denk dat dit een schone Tour is. Maar eigenlijk weet ik er ook geen bal van. En Stefan Homan valt ook iets op. Hij zegt, de Tour lijkt nu dopingvrij... en er rijden me direct twee Nederlanders in de top. Is dat toeval of is dat geen toeval? Vraagt hij zich af. Maar verder, muah, niet heel veel dopingverdachtmaking op Twitter. Valt Kunnen wij nog onderhandelen over die prijs van de urinetestjes? Daar uh, kan nog wel wat vanaf, maar niet meer dan 10%. Oké, okay, ja. ik ga erover nadenken. Heel ja, goed. <hijen> Tame the pain when you realize uh, uh, You gotta move Come on, the wrong, but you're coming for zeal Cause the tones of your bones Make you feel Gino Vanelli was dat, met People Gotta Move. En dat hoef je ze in de Tour de France niet twee keer te vertellen. Gio, de vijf verliezen wel terrein, hè? Ja, ze verliezen terrein, hoor. Vijf en een halve minuut. Dik is nu nog de achterstand van het peloton... waar we toch weer de mannen van Argos Shimano op kop zien draaien. Ook de ploegmaats van Mark Cavendish zijn erbij gekomen... Ik zie onder andere die Jérôme Pinault die zich gisteren zo verschrikkelijk kwaad maakte in die tijdrit... toen hij het verhaal van Cavendish hoorde. Het verhaal van het publiek langs de kant. Pinault schaamde zich voor zijn landgenoten, zei hij. En dan maar hopen voor hem inderdaad dat het inderdaad de landgenoten waren. En dat het geen buitenlandse gasten waren die daar aan de kant van de weg stonden. En wat grappen uithaalden met Cavendish. De vijf nu even op een lastig stukje. Langs zo'n verkeersgeleider, een bochtje door. En zij werken goed samen. We zien dat daar een tempo aan kop wordt gemaakt door de man van Astana, Francesco Gavazzi. Fletcher die rijdt lekker mee. 5,37 het verschil, 87,5 kilometer nog te rijden. Ja, en ze gaan hard hoor, want ze liggen echt voor op het snelste tijdschema. Als het zo doorgaat, zijn ze voor vijf uur binnen. Goed, hoe het ook zij, we volgen het in Radio Tour de France. Het volgende uur zijn we er en proberen we ook nog even contact te maken... met de ploegleider van Vacan vandaag in de koers Aard Vierhouten. We luisteren ook naar het debuut van. En we nemen het tourmoment van Stef Clement door. Stef Clement hangt aan de telefoon straks. Allemaal in het volgende uur van de Radiotour. Tot zo. A bientôt avec Radiotour de France. Iedere werkdag tussen half twee en twee op Radio 1. De proloog. Tijdens de Ronde van Frankrijk... praten liefhebbers, schrijvers, artiesten en wetenschappers... over hun passie. De fiets...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 Niet op. Wat moet ik nou doen? Je... Ouderenmishandeling stopt nooit vanzelf. Praat erover. Of bel voor hulp en advies 0900-126-2626. 5 cent per minuut. Een veilig thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Stedetrip New York? Kom vliegwinkelen en boek vlucht en hotel in één voordeelverpakking. Combineer en bespaar op Vlieg. Dan, down. Leonard Cohen. Op 18 september in Ahoy Rotterdam. Met The Old Ideas World Tour. And cut it down. Nu een extra show. Op 20 september in de Ziggo Dome Amsterdam. Voor tickets en informatie. Kijk op greenhousetalent.com Droomt u ook van een heerlijke nachtrust? Uw droom wordt werkelijkheid. Want het is Summer sale bij Tempoor.